Michel Koenen met het NOS-journaal. Mijnbouwbedrijven mogen toch niet aan de slag in een natuurreservaat in het Amazonen-regenwoud. De Braziliaanse regering heeft een decreet van de president teruggedraaid dat dat mogelijk maakte. President Temmer besloot vorige maand een natuurgebied groter dan Nederland open te stellen voor mijnbouw om de economie te stimuleren. Dat zou leiden tot veel ontbossing en andere schade aan de natuur. Het besluit van de president leidde tot een storm van protest in Brazilië. De politie in Napels heeft gisteravond drie Feyenoord-supporters opgepakt... omdat ze stenen gooiden naar agenten. Volgens lokale media hadden de supporters gedronken... en verzetten ze zich tegen hun arrestatie. Feyenoord speelt vanavond zijn tweede wedstrijd... in de Champions League tegen Napoli. Feyenoord-supporters zijn niet welkom in het stadion... vanwege de rellen twee jaar geleden in Rome. Ondanks het verbod zijn sommige fans toch naar Napels gereisd chocolademaker Tony Chocolonely wil naar de beurs. Het merk werd twaalf jaar geleden opgericht door journalist Toon van de Keuken... om de ongelijkheid in de chocoladeindustrie tegen te gaan. Inmiddels wordt Tony's verkocht in zeven landen. En volgens de topman van het bedrijf past de stap naar de beurs... in de missie om de cacao-industrie slaafvrij te maken. En in Brabant is een automobilist gepakt... die ruim 300 ecstasy-pillen en een paar zakjes wit poeder bij zich had... Agenten besloten hem aan te houden en te controleren... omdat hij op de achteruit Keta en I Love Ketamine had staan. Het poeder dat hij bij zich had is vermoedelijk ketamine, een verdovingsmiddel. Het wordt ook als drugs gebruikt. En de zakjes zijn opgestuurd naar het Nederlands Forensisch Instituut voor Onderzoek. Het weer nog later op de dag steeds meer zon en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt zo'n 19 graden. Morgen ook vrijwel droog met geregeld zon, ook dan maximaal 20 graden.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 En eerst volgende dame die, die ik voor u klaar heb staan is uh, Imka Marina. Artiestenaam van Hendrikje uh, Imka Pijl. Geboren in Zuidbroek op 13 mei 1941. Nederlandse zangeres. De artiestenaam Imka Marina wordt gevormd door haar twee voornamen. Imka En de tweede voornaam van haar moeder, dat was Marina. En vandaar dus de naam Imka Marina. U hoort er nu met vakantie voorbij... Seize me.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 De overrijke directeur Verf een zonnetje op je wangen En het geeft niet welke kleur Want dan ben je even anders Anders dan je altijd bent En misschien is het wel zo Dat iedereen je dan pas kent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 Je telkamp met Nooit op Zondag. En nou, voor muziek van vader Amro met Adèle. De volgende artiest is Ramse Shaffi. Was een Nederlandse Jean en acteur? Na een carrière als acteur bij de Nederlandse Comedie maakte Shaffi sinds de jaren 60 furoren als zanger. En liedjes als Sammy. We zullen doorgaan. Pastoralen. Laat me zien. Vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. En Shaffi Chantin. Uit de jaren 60 en 70 waren grote klassiekers. En. Uh,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 In de huis waarin de eerste dag al is gesmeerd. Ze vinden hem weer terug en straffen hem nog En denken zo: dat heb jij afgeleerd. Mama, eens komt hij thuis. Eens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 Eens komt die thuis. Eens in de honderd jaar vindt die zijn huis. Mama. Eens komt die thuis. wij dit is een beetje Let me Zwaarste valt, omdat ik niet dat helpt. een meisje op me hem is een meisje uit het lokje waar ik geboren ben. Ze is van alle meisjes de mooiste die ik ken. Van de jongens van de compagnie is trouwens zijn ideaal, maar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 Mijn hersens die werkten zo snel als ze konden Er was nog maar één kans, dit leven me moest Vluchtte ik duisterde achter de ruit En kwam terecht in de staal Ik zocht er een paard en ik sprong in het zadel Gaf het de sporen, ontvluchte het al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 Ik heb geen schijn van een danservoerplats, een brandende pijn in mijn zij. Val uit het zadel, maar bijt op mijn tanden, want daar beneden hangt Maria op mij. En mijn liefde voor haar is onblust, maar ik sleep mezelf verder, gun me geen ogenblik langer meer rust.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 Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Zometeen op de radio, Jonette van Zutphen. Het ritten 1971, maar eerst die Bobby klein met Mijn vader is cowboy. Mijn vader is cowboy.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 Nee, Toby Rix moet ik zeggen. Niet de maar Toby Rix. En u hoort hem nu, Toby Rix met de koerenroekoekoekoekoe. Waarom, oh mijn paloma, ging jij die morgen toch weg van mij? Alles wat jij me liet, en dat ligt er nog, is je koude ei. Vroeg was je in de veren, vloog zonder afscheid, zo marionest uit. Ik sta hier op een plakje en krijg een logroek naar Oost en Westen. Van Lietste op zijn borst. Dankzij de brouwer hebben we nooit meer dorst. Nee, nee, dus maak je borst en je glas maar een dan en zeg ons plechtig aan. Leve de man die het bier op, je bier uit bot van je hip de bier, hoera. Leven de man die Ja, begin jij nu ook al? Oh, ja, Aan die biervliet woonde man, Jan Willem Buckelshoon. Dat die haringkaarten vindt men nu heel gewoon, maar hij heeft dat idee vast bij een biertje opgedaan. Het bier daar vliegt wel lustig, ook van bier vliegt aan zijn naam. Oh, kreeg hij nooit het lintje van verdienste op zijn borst? Dankzij de brouwen hebben we nooit meer dorst meer. Dus maak je borst en je glas maar een attent zeg ons beter na. Leven de man weer bier uit van hij de wind voor jou. Leven de man! nog één keer, het nog één keer. Ja, de oude Griekse tijd, dat zou voor ons niks zijn. Daar schoonkansen ons het voor straf, een giftige beker wijn. Als het nou bier geweest was, haha, dan dronk je het met plezier. Dan zaten alle Grieken nou nog levenslang op bier. O, oh, kreeg hij nooit het lintje van verdienste op zijn borst. Zijn de vrouwen hebben we nog meer dorst. Nee, nee. Dus maak je borst en je glas maar een lat en zeg ons Leef voor de man die het bier uitvond, maar je door de biet vooraan. Leven het, de... ja, hij ga gaat, hij ga gaat maar. Ja, we danken nu bij deze, de ontdekker van het glas. De maker van het vat, van tapka en maar voor de allergrootste, voor hem houden we Vijf minuten stilte voor de ontdekker van het bier. 1, 2, 5. Oh, kreeg hij nooit het lintje of een op zijn pas. Dankzij de brouwer hebben we nooit meer dorst. Nee, nee, dus maak je borst en je glas maar een hand en zeg ons plek te graag. Leef voor de man die het bier uitvond van je voor de biep, hoera. hip, hoor hoera. Ik Het was muziek van Dreha Dops met Blijf aan mij steeds denken. En daarvoor het cocktail trio met Badje 4. De volgende formatie is een Nederlandse meidenkoor genaamd de Sweet 16. Was populair tussen 1952 en 1972. Ze kregen bekendheid door een regelmatig optreden voor de, voor de NCRV Radio. Het Mijdenkoor Sweet 16 werd opgericht door Lex en Miesje Karsemeyer. Ze hadden even de leiding over het koor.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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Kijk, kijk, de gaai van Piet, kijk, de gaai van Piet. Voor Piet haar klokken bezalvergeet, het was een molletje van een meid. Een mooi figuurtje en prachtig haar, de bokken naar de buurt zeden tot elkaar. Sleep. En op de hoogte was, stond zwart bij het oude oh, dus centraal station. Been, je rock, kostuur op het perron. De burgemeester, zoals dat hoort, begon al dus een hartelijk welkomstwoord Dit vond men toch wel wat al te gek. Ze kreeg geen dus een, een ere plek. Op een bord dit het Latijn staat de Gaït van Piet. En ieder die je naar de schot zingt, als ieder ziet.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 Uiteraard aanstaande zaterdag wordt het programma nogmaals verhaald. Tussen 1 en 2 hier op de lokale omroep van Zandvoort. Ik laat u achter met de drie kleine kleutertjes met de trappelzakboegie uit 1965. Ik wens u nog een hele fijne week. Een fijn weekend alvast en ik zeg tot ziens. Oei! De trappelzaak boegie. Trappelzaak boegie. De Snap de laag boei, trap Boogie. Snap de laag boei, trap Boogie. de laag boei, snap de een stap, ga dan een stap. stap. Mamie die loopt op de trap. Sst. Do, do, do, do. Do, do, do, do.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 Nu is ze weg, nu is mijn maatje weer weg. Oei, de zadel daar, boeri. De zadel daar, De zadel daar, boeri. De zadel daar, De zadel daar, De zadel daar, boeri. De zadel daar, boeri. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de Ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het